Nachtzuster, Astrid de Jong. Het is inmiddels uh, 6 mei, want het is uh, 12 uur geweest. Het is zelfs twee minuten over twee. En we staan voor een uitdaging bij deze aflevering van Nachtzuster. Want Nachtzuster is een programma waarin vier uur lang gebeld kan worden met vragen en antwoorden. Alleen de telefoonlijnen doen het niet. Dat betekent dat ik heel veel kan vertellen over mijn jeugd... over mijn verleden, over dingen die ik heb meegemaakt. Ik kan ook heel veel muziek draaien. We gaan even kijken hoe we, het, hoe we het oplossen. In ieder geval vraag ik je om te mailen of te twitteren met vragen. Dan kunnen we in ieder geval een startje maken. Want ik denk dat het misschien gaat lukken... Nou. Ga proberen of het gaat lukken dat ik wel met mensen kan bellen. Alleen je kunt mij nog niet bellen. Noteer wel vast voor straks 0800 1121 Want wie weet krijgen we de boel aan de praat. En dan heb ik je hard nodig. Maar voorlopig doen we het dus even zo. Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Of twitteren via de hashtag nachtzuster. En uh, dan proberen we even terug te bellen. En dan gaan we eerst even luisteren naar een nummer. Nou, lijkt me leuk om dat een keer in dit programma te draaien. MUZIEK <tied> <tied> Kijk me even onderzoekend aan. Zij helpen bij het drinken van wat water. Als het blijft nog even bij me staan. Nachtzister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister. Ik brand van binnen. Nachtzister. Doe iets aan de pijn. Nachtjester, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtjester, haal ik de morgen. Nachtjester, doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te... Visie in de koot en kippen wel. Dus dan zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel, nachts, zusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zusten, brand van binnen, nachts zusten, doe iets aan de pijn. Nacht zusten, wat bijna zonder al je zorgen. Nacht, al ik de morgen. Nacht <tied>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 Moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht ik doe van de pijn. nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht ik doe van de pijn. Op oh, nacht zuster, auw. Oh, oh, nacht zuster, auw. Hey, uh, Op nacht van oh, oh, de pijn, de pijn, de pijn. De pijn. nacht sister. Doe maar, heten ze. Maar dat wist je ongetwijfeld al. En het nummer heet Nachtzuster, maar ook dat kan je moeilijk ontgaan zijn. Um, ik zal het proberen even uit te leggen. Maar wij zitten hier in een studio in Hilversum. En dat is al een soort uh, noodstudio. Alhoewel het natuurlijk een geweldig werkende studio is. Maar onze normale studio, daar wordt van alles aangelegd, losgekoppeld... en weer vastgemaakt en allemaal mooi gemaakt. En dat duurt al een tijdje. En tot die tijd zitten wij in een ander gebouw. En in een studio waar we dan uh, uh, alles tot onze beschikking hebben. Normaliter. Alleen vandaag hebben ze besloten om onderhoud te gaan plegen... Aan de telefoonlijnen. En iemand heeft een apparaat losgeschroefd, wat best wel, ja, best wel heel erg nodig is om hier naartoe te kunnen bellen. En dan komen we net achter. Ja, want wij komen hier ook binnen natuurlijk, zo rond half twee. En dan gaan we alles klaarzetten. En dan denk ik van, nou, wat is het... Uh... Uh, lampje van de telefoon uit. En dat uh, bleek dus inderdaad bij het uh, nakijken dat er iets iets iets helemaal verdwenen is uit, het, uit de kast waar het hoort te staan. En inmiddels worden mensen uit hun bed gebeld. Ik, eigenlijk wil ik wel eventjes gewoon iemand gaan bellen om te kijken of die al onderweg is. Nou, we gaan eens even kijken hoe het hier allemaal gaat. Maar voorlopig heeft onze technicus... Uh, uh, alle, alles wat hij bij zich had, aan snoertjes, aan elkaar gekoppeld. Daar een telefoontoestel aan geknoopt. En als het goed is, kun je daar naartoe bellen. En dan doen we het gewoon zoals altijd. hoor. Je kunt bellen met vragen en antwoorden. Alleen, dat is dus één nummer en ook maar één lijn. Normaal hebben we verschillende lijnen. Die kunnen achter elkaar opgenomen worden. Dus het spijt me als die in gesprek is. Maar in ieder geval hebben we dus één telefoon. En het is een heel ingewikkeld nummer. Dus mocht je nu rondlopen met een vraag, schrijf het even op. Want het is niet zo simpel als anders. 035 623 7292. Dus 035 623 7292. Twee. Dat is het nummer dat je nu kunt bellen met uh, vragen. En straks dan ook met antwoorden. Maar mail ook vooral, hè, want dat is handig. Dan kunnen we jou ook bellen als je je nummer er tenminste bij vermeldt. En dat kan naar omroepmax.nl. Ik geef nog één keer dat 035-nummer. Dat begint dus met 035, daarom is het de 035-nummer. En dan komt er 623-7292. Hello darkness, my old friend.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 But my words like silent raindrops fell And echoed in the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning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 Nou, oh, dat wordt mijn muzieklijstje vannacht. Ja, we zijn nog aan het puzzelen hoor met de telefoonlijn. Als het goed is, moet hij je het doen. 035 623 7292. 623 7292. En um, ja, we proberen het dus hier allemaal een beetje zo te verbinden... dat we met die interne telefoonlijn een programma kunnen maken... waar we normaal vier lijnen voor hebben. Dus uh, bel dat vooral als je nog een uh, vraag hebt. En uh, dit is ook een mooi moment om de chat even te promoten. Want tijdens dit programma loopt altijd een, uh, een chat mee. Dat betekent dat je via internet mee kunt praten... met uh, mensen die zich daar gemeld hebben. En het is misschien ook wel leuk... dat mensen via de chat een plaatje aan kunnen vragen... Want die kunnen altijd heel goed associëren. En als je een mooie plaat weet die zo midden in de nacht lekker wegluistert... en die het liefst over telefoonlijnen of stilte of verbonden gaat... dan kun je het laten weten via de chat. Dan ga je even naar www.nachtzuster.net... En uh, dan moet je even links in dat uh, rijtje de chat aanklikken, je naam invullen... en dan kun je meepraten. En dan ben ik uh, heel benieuwd of ik daar mooie suggesties van jou krijg... voor plaatjes die ik zou kunnen draaien. Die gaan over de kleine telefooncrisis die we nu hebben. Ik heb in ieder geval alvast een hele mooie gevonden. Dat is deze van Acta en de Munnik.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 zo traag, zelfs de telefoon is niet helemaal het toon. Vannacht. En we speelden, dat we alles deelden. Je stem klonk iets te zacht. Verstond niet wat je zei, Een na nog van mij. En toen hebben we gedanst vannacht. Tien jaar ouder, hoofd op schouder. Maar mijn schouden net zo nauw Ik zit al lekker in de duo's vannacht. Simon en Garfunkel en Sound of Silence. En nu Acta en de en verkeerd verbonden. Ik kreeg een uh, mailtje van... Uh, even kijken, Corrie van Achtmaal. En die is op zoek naar oude knipvellen van Cornelis Jetses. Dus oude knipvellen van Cornelis Jetses. Ze, uh, ze luistert veel, mailt ze me... En uh, ze is dus op zoek naar deze piramide knipvellen. Nou kan ik haar niet bereiken. <laughs> Vraag me niet waarom. Maar um, ik ben wel heel nieuwsgierig wat dat dan zijn. Cornelis Jetses piramide knipvellen. Ik heb echt geen idee. Als je weet wat het zijn kun je bellen naar 035-623-7292. En... Uh, als je ze hebt natuurlijk ook, want misschien kunnen we er dan blij maken. Of misschien weet je waar ze nog te krijgen zijn. Wat het dan ook mogen zijn. Piramide knipvellen van Cornelis Jetsen. Corrie van Achtmal is er naastig naar op zoek. En als je ze weet te vinden kun je bellen naar 035 623 7292. Anneke. Ja, hi. Hallo. Hoi. Nou, dat jij er doorgekomen bent, dat vind ik nou al een, een, een applausje waard in eerste instantie. Mooi zo. <lacht> ja, ik hoor het. Ja. Nou, fijn je te horen. Hè? Fijn ja, je te horen. Ja, ik heb een hele post niet gebeld. Ik ben ziek geweest en er zit in een operatie, staat te wachten. Dus... Uh... Uh, maar ik heb een vraag. Ja? Ik ben. Ja, aan de ik natuurlijk niet. Oh! Ik, uh, <lacht> nee, dat is toch zo? Nee, daar zijn ja, we voor. Is, tenzij je een antwoord weet, natuurlijk. Maar, maar het ja. gaat hier, hierom. Ik ben lid bij twee zangkoren. Ja. In de een is een miljoese en de ander is een gewoon zangkoren. Ja. rijden we met een aantal mensen, rijden we altijd om de beurten in de auto naar zeg maar waar we oefenen. Dat is bij ons in de kerk. Uh, na afloop van. De repetitie hoor ik heel vaak, God jongens, ik heb helemaal geen stem meer, ik ben zo hees. Ik, ja. heb daar, ik heb daar verder nooit last van. Wat ik wel dus heb, als ik een keer goed verkouden ben, dan wil mijn stem ook wel eens helemaal wegvallen. Ja. Nu, nu is mijn vraag, wat is daar de reden van? Wat, is, wat, wat, wat er is er op dat moment aan de hand met je stembanden of met je stem? Maar dan zit je bij twee koren, is er dan niemand die, die dat weet daar? Nee. Oh. Nee, je, hoort, je hoort alleen maar, goed jongens ik heb helemaal geen stem meer, ik ben zo hees, ik ben zo schor. En voor de rest uh, ja, hoor je verder niks. Maar um, ik, nou weet ik helemaal niets van zingen en ik, uh, ik zal er ook nooit aan beginnen. Maar volgens mij, als je schor bent na het zingen, dan gebruik je gewoon je stem verkeerd. Dus kunnen die mensen wel een beetje zingen bij jou in dat koor? Mm, jawel. Oh, oké. Okay. Oh. Dat wel. Maar ja, ik, ik zeg net nou, als ik, als ik een keer goed verkoud ben of ik hoest met de longen uit mijn lijf, ja. zakt mijn stem ook wel eens weg. Ja. ja. En dat is dus, dat is dus dan meteen, hoe, hoe, hoe kan dat? Dan ben je ja. met iemand dan telefoneren en dan zo ineens. Uh, ja, dan, hey, dan mag je helemaal geen stem meer. Ja. Dan vraag je, nee. ze, wat zeg je nou? Ja, nou dan kun je het niet herhalen, want die stem is, die zakt gewoon weg. Ja, nee, dat, dus... nee, dat is bekend natuurlijk. Dat het met uh, verkoudheden of hoesten, ja. dat soort dingen, dat ja. die er dan vandoor gaat. Maar... maar uh, dan, dan zit ik mij gewoon af te vragen: wat is, wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja. En, en hoe gaat, hoe ga, zijn dat dan bepaalde mensen die dat altijd hebben? Nou, wij zitten dus met een bepaald aantal mensen bij ons, bij mij, bij mij of bij een ander in de auto. En het zijn altijd dezelfde die het zeggen. Ja, er is, maar ja. zijn het altijd dezelfde mensen die hun stem kwijt zijn? Ja. Of, of, of ja. is het afwisselend? Nee, het zijn altijd, we zitten dus zowel naar de musicalgroep als naar uh, het gewone zankkoor. Zijn er toevallig uh, van, de, van de vier zijn de drie die hetzelfde zijn. Die, hetzelfde, oh. die zeg maar ook op de beide koren zijn. En er is altijd eentje, zeker eentje van die... Ik ben zo als een kikker, ik denk ik. Nou, maar is dat het dan, dan eentje die heel veel zingt? Die meer zingt dan de andere? Of die een nee. beetje, beetje, beetje knijpt met zijn stem? Dus ik weet ik, ik, ik het niet. Oh. Want zij zingt, ik, ik zing dan toevallig sopraan. Normaal is haar stem ook sopraan, maar zij zingt bij het ene koor zingt zij dus uh, uh, oud. Ja. Of dat misschien een reden is, ik weet het niet. Maar met, het, uh, met de musicalgroep dan zingt zij dus wel sopraan. En daar is ze precies hetzelfde. Ja, nou, dan doet ze vast iets niet goed hoor. Ja, volgens mij dan ook niet. Nee. Hé, hey, en Anneke, wat is, je, wat is je lievelingsnummer? Of wat zijn jullie nu aan het oefenen? Of uh, wat hebben jullie net uitgevoerd? Nou, we hebben net een, een, een, met, met de paasdienst hebben we gezongen. Ja. Maar uh, uh, echt een lievelingsnummer van Sanko heb ik niet. Ik heb dus wel een lievelingsnummer, maar dat is gewoon dat, dat is een lied van de radio. Oh, en wat is dat dan? Dat is uh, True Love van Grace Kelly en Bing Crosby. True Love? Ja. Even kijken hoor, of ik hem erin heb weet je, die telefoonlijn schiet toch niet op vannacht, dus ik kan lekker plaatjes draaien. <laughs> even kijken, True Love, Pink Crosby, nou even zoeken. Mijn computer is ook een beetje in de war hoor. Oh ja ja. Wel, uh... Zo, en waarom vind je dat zo mooi Anneke? Nou ik ben, ik ben een hele grote fan van in de tijd van Carace Kelly geweest. Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik eigenlijk nog wel een klein beetje, maar ik spaarde mm -hmm. alles wat los en vast zat. Ik heb dus verschillende kind foto's daarvan, van, van het prinselijk paar gekregen en uh, het trouwfoto, de rouwe kaart en weet ik maar wat allemaal. Oh, maar. dat uh, Ik heb ook over de duizenden foto's had, heb ik dus. Uh, en waar bewaar je dat allemaal, Anneke? In plakboeken. En, en waar bewaaien die plakboeken dan? En die heb ik op het moment helemaal bovenop de vliering. Oh, okay. op, op, op het moment doe ik er niks meer aan. Ik ben nog altijd wel geïnteresseerd als er wat zeg maar, over Monaco geschreven wordt. Ja. En, ik koop, en dan koop ik de tijdschriften ook wel, maar in plak doe ik niet meer. <laughs> dat, uh, dat werd me op een me gegeven moment veel. Dus die hele vliering van jou die ligt vol met plakboeken en onuitgeknipte tijdschriften, trouwkaarten, nee. rouwkaarten? Nou, nee, die rouwkaart, en die trouwkaart. Die zit nog zitten, in geplakt. Die ja. in het plakboek, maar. En natuurlijk niet ik hele zolder vol, maar. Ik heb vanaf 19. eind 1956 toen bekend werd dat. Toen hoorde ik dat op school. Dat, uh, dat zij dus in verwachting lag. En dacht ik, mijn god, over wie hebben ze toch eigenlijk? Ja. Dus toen ik eens een paar tijdschriften nagekeken. En vanaf die tijd ben ik dus beginnen te sparen. Tot uh, e, e, eigenlijk het jaar 2000. Dat Carolien voor de derde keer getrouwd is. Ja, toen dacht je, nu is het wel leuk. Nu weet ik het nou, wel met die trouwkaarten van Carolien. Ja. Nou, nee, dat niet zozeer. Dat oh. is wel het feit dat ik op een gegeven moment behoorlijk achter raakte met het inplakken. En toen had ja, ik toen, op een gegeven moment en is wat dat betreft aardigheid eraf. Oh, oké. Okay. Dus. Nou, ik, ik heb een beetje een beeld. En uh, dat, ik, dat is wel het hele het, het leuke zou ook zijn... Kijk, het is, nou, s nachts is het zo leuk omdat het een praatprogramma is. Maar ik zou ja. ook wel heel graag muziekprogramma willen, willen maken. Want ja, achter ja. ieder ja. plaatje zit een verhaal. Ja, ja. En ja, dat, dat zie je er. maar. Want jij vraagt gewoon een beetje Bing Crosby aan. En, en ik zeg een beetje. Ja, waarom? En wat krijg je? Jouw hele verzameling. Jouw hele Monaco-geknip. Ja. ja. Nou, ja, ja, ja. Uh, ik ga op zoek. via dat 035 623 7292. naar iemand die hopelijk nog iets. die erdoor kan komen. en die iets kan zeggen over. waarom de leden van jouw uh, zangkor. Uh, of vooral die ene dus. Ja. vaak schor is. Mm -hmm. En uh, ondertussen draaien we veel muziek. Waaronder. Uh, deze dan, voor jou. True Love. Ja. Veel plezier, Anneke. Ja, dankjewel. Dag. Doeg. Sun wind windblown. Honeymooners at last alone. Feeling far above power to give Op verzoek van Anneke, die zich afvraagt hoe het kan... dat haar collega's van het Zangkor af en toe de stem kwijt zijn. 08, of 0800, dan wil ik dat 0800-nummer gaan noemen. Maar de telefoonlijnen liggen eruit. Dus ik heb um, uh, één telefoon vastgeknoopt met 27 blauwe draadjes. En daar kun je naartoe bellen. 035-623-7292. En uh, even kijken, want ik kreeg... Volgens mij via de. Oh, via Twitter kreeg ik een uh, suggestie van iemand. Oh, van, uh, van Droomcoach. Die zegt: mijn vader, die is stempedagoog. En die zei altijd een paardenmiddel. Eet een citroen of een sinaasappel. Vlak voor het eten. En het werkt uh, voor het optreden. En het, uh, het werkt echt. Dus dat uh, zijn al adviezen die binnenkomen via Twitter, via Apenstaartje, nachtzuster. En eh. Um, nou ja, dat uh, telefoonnummer 035 7292 hebben we dus inmiddels uh, redelijk werkend gekregen. En als het goed is heb ik daar inmiddels Filip. Filip, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Hoe is het met jou? Goed. Fijn. En uh, heb je dat nummer wat ik nou noemde, kon je dat onthouden? Of uh, heb je nee, het op moeten dus schrijven? toevallig had ik hier een uh, pen en papier ach, in de buurt. Ach, dus gelukkig. Ach, dat is mooi dan. Ik, ik moet het hebben vannacht van de mensen die toevallig pen en papier in de, in, uh, in de buurt hebben. Denk het, ja, waar belde je voor? Nou, ik had vorige week ook een vraag, maar die is geloof ik niet doorgekomen. Oh. En uh, ja, het ging over nicotine-aanslag. Oh, heb ik niet tanden... meegekregen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat, dat, dat vond ik wel. Uh, uh, uh, hoe, hoe, hoe krijg je dat nou het beste van je tanden, zeg maar, nicotine-aanslag? Stoppen met roken? Ja, ja, ja, ja inderdaad. <laughs> dat was, ja, maar dat is zo moeilijk. Hè. Is het nog niet gelukt, hè? Nou, ik heb het wel vaak geprobeerd. Ongelooflijk toch. Ja, het is het zo... Dat blijft een wereld van verschil tussen niet-rokers en wel-rokers. Ja. Dat de niet-rokers, volgens mij zijn er weinig mensen... Ja, behalve mensen die gestopt zijn natuurlijk, maar die, die dat begrijpen. Dat je, daar niet, dat je er niet gewoon mee ophoudt. Die dat niet begrijpen, dat je er gewoon niet... Gewoon mee stopt. Ja, het is een ingewikkelde zinsconstructie. Maar wat ik wil zeggen is dat er veel mensen zijn die niet snappen dat je niet stopt. Ja. Maar ja. He, dat weet je nou ook wel. Maar de, ik neem hem gewoon mee hoor, want uh, zoveel vragen stromen er nu niet binnen nu we even met de telefooncentrale uh, problemen zitten. Dus ik zet hem er gewoon bij. Hoe kom je van nicotineaanslag aan je tanden? Heb je het ook dan zo op je uh, middelvinger en je wijsvinger? Van die uh, nicotineplekken? Nou, dat was dat, oh. uh, nee, dat uh, nee hoor, dat is zo erg is het ook weer niet. Oh, gelukkig. Nee. Nou, in ieder geval uh, was dat nu niet de vraag waar je mee belde, begrijp ik. Waar belde je wel voor dan? Dat is, nou ja, dat is ook een. een, een, een ik zit dat. Hoe zit dat? Nou? Ja, hoe kom ik erop? Ik weet niet hoe het in mijn gedachten komt, maar ik zat met een, een, een uitspraak, Engelse uitspraak. Ja. Dus uh, is het nou NL of is het 1-0? Huh? Zeg dat nog eens. NL of 1-0. En dat is de Engelse uitspraak. Maar wil je nu het Engelse woord anaal uitspreken? De Engels, ja, nou ja, jij zegt het, ja, klopt. Ja, is nou, maar dat, gewoon, dat, gewoon op zijn Engels, wat is het nou? En hoe vaak gebruik je dat woord? Want nou, oh, op, op de web, uh, gewoon op internet heb je natuurlijk die afkortingen van EU en COM en NL en zo, weet je wel. En denk ik, in het buitenland moet het natuurlijk wel, als je NL gewoon uitspreekt als NL. Dan moet het in het buitenland, denk ik, toch wel uh, grappig overkomen als je uh, uh, website uh, of internetadres uh, altijd met NL eindigt. Dat dacht ik. Maar misschien is dat niet goed. Is het gewoon 1-0? Oh, ja, het is heel verwarrend, want je kunt het ook nog over de voetbalstand 1-0 hebben, hè? Ja, oh Zoals ja, jij het ja, ja, uitspreekt. Ja, nou, dit, uh, ik denk, waar dit, heb dit, je het zo... over? <laughs> nee, zo, zover <laughs> dacht ik niet door. Nee, nee, nee, maar nee, jij nee. vraagt je dus af, dus als je een, uh, een uh, URL hebt van een Nederlandse website... Ja. ...en je vertelt dat aan iemand in het Engels, of je dan, of je dan uh, .1-0 moet zeggen. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Dat is ook raar, ja. Ja. Goh, daar dat ben ik nou nog nooit tegen aangelopen. Ja. Nee, ik weet het eigenlijk niet. NL, zou ik gewoon zeggen. NL. Ja, ja. En, en, en uh, wanneer gebruik jij het? Nou, Hoe vaak moet jij aan Engels mensen dat... dat, en, dat uh... Nou, eigenlijk nooit eigenlijk. Ja, oh. dus, uh, alleen als ik in het buitenland op vakantie ben natuurlijk, dan, dan moet ik wel eens uh, ja, Engels of uh, een andere taal. En heb je dan een eigen website die je loopt te prom promoten op vakantie? <laughs> Oh, oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ga eventjes uh, mijn best doen... namelijk om te proberen mensen zo gek te krijgen... om over dit vraagstuk toch dat 035-nummer te, helemaal te onthouden. Ja, wie weet. Dus, uh, ja, het... Misschien zijn er mensen op de chat die het weten... want die zijn uh, nogal computer-minded natuurlijk. Ja. Maar ik noem gewoon nog maar weer een keer dat 035-nummer. 6237292. maar ik ben nu met jou in gesprek... dus dan heeft Bellen nog even geen zin... Ja, en uh, uh, uitspraak, uitspraak. Ja, het is, dat is natuurlijk iets wat, uh, waar ook de meningen nog over kunnen verschillen, hè? Dus hoe komen we nou tot iemand die ook daadwerkelijk... Feit, ja, dan wordt het al een ja, leraar ja, Engels of zo ja, maar, die er iets in of zo voor moet zeggen. Ja, misschien moet je ook. Uh, het is uh, uh, algemeen beschaafd Engels uh, hebben, want je hebt natuurlijk vele dialecten. Oh ja. En dan heb je nog Engels en Amerikaans en zo. en Zuid-Amerikaans en... Wordt Amerikaans. <laughs> Tal van mogelijkheden. <laughs> nou, ik, ik ga mijn best doen om er een zinnig woord uit te krijgen, Philip. Dank ja, voor je wel voor je belletje in ieder okay. geval. Oké, Dag. Dag. 035 623 7292. Dat is het nummer waar je me nu via kunt proberen te bereiken. In ieder geval als je veel weet over de uitspraak van het Engels... van de uitgang.nl. Oftewel dat en al. Say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part and. Apart, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we'd better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off.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 Make oysters and give up her sins for we know we need each other so we better pull call the calling on off, off let's call the whole thing off let's call the whole thing off in de uitvoering van Fred Esther was dat naar aanleiding van de vraag van Philip hoe je NL uitspreekt in het Engels. En dan bedoelt hij dus de uitgang NL bij een uh, URL... oftewel een uh, internettitel. De, een Nederlandse internetsite die eindigt altijd op .nl. Hoe zeg je dat in het Engels? En hij wil ook graag weten wat je kunt doen... aan een nicotine aanslag op je tanden. Anneke wil graag weten wat je kunt, uh, nee, hoe het komt... dat uh, sommige leden van haar zangkoor af en toe de stem kwijt zijn. En dan had ik nog die vraag via de mail van Corrie van Achtmaal... die wil graag weten of er uh, nog knipvellen van Cornelis Jetses te verkrijgen zijn. Geen idee wat het zijn. Als jij het weet, bel me vooral op 035-623-7292. Eh... Um, Oh, hadden we het net even over die stem. Uh, want ik kreeg een tweet van Droomcoach. Die zei van mijn, uh, de, mijn vader, stempedagoog, zei altijd eet een citroen of een, sina een sinaasappel voor een optreden. Nee, ik lees het verkeerd, krijg ik nu meteen via Twitter. Ze schrijft namelijk eet citroen alsof het een sinaasappel is. Maar hoe eet je nou een citroen alsof het een sinaasappel is? Moet je hem, moet je hem dan schillen en dan patje voor patje opeten? Of moet je hem persen? Of moet je hem doormidden snijden en met een lepeltje uitlepelen? Want zo eten sommige mensen ook een sinaasappel. Maar in ieder geval, eet hem op. En dat schijnt dus een paardenmiddel te zijn... om uh, je stem goed te houden bij een zangoptreden. Kijk, altijd handig, hè, zo via Twitter. Albert? Ja, hallo. Hallo. Ik ben geen stempedagoog, maar ik heb wel ervaring. Oh. Ik uh, maak al meer dan 30 jaar muziek... en we zijn ooit op straat begonnen. Oh. En dan speelt die stem natuurlijk heel... ...heel een belangrijke rol... ...want uh, je wordt dan ook niet versterkt. Nee. En je hebt dan wat muzikanten dus naast je staan... ...en het is vaak... Uh, ...ik hoorde ook dat deze mevrouw bij twee koren zat... Ja. Je moet, wanneer je dus veel nummers moet zingen... moet je stem doseren. Ja. Dus af en toe zelf op de rem te trappen... en niet de tegenaan. Want er komen nog meerdere nummers. Het is gewoon het opbouwen. Ja. Plus dat zij, die bij twee koren zit... met haar stem... er niet bij kan... of niet kan pakken. Kijk, met muziek werk je altijd met akkoorden. En als je zanger bent... dan moeten die muzikanten de akkoorden spelen waar jij met je stem in mee kunt. En wanneer je dus merkt dat hun niet het goede akkoord aanslaan, dan moet je wijselijk en dan krijg je door jaren, dan moet je je mond dicht houden, dus een beetje playbacken, want anders zing je in dat ene nummer, zing je stem helemaal kapot. Ah, dus als je in een koor zingt, dan komt er nog meer bij kijken dan alleen maar zingen. Je moet ook Ik nog heb ook uh, ook, strategisch koren, maar bij zingen. Koren, bij koren kun je natuurlijk vaak verschuilen. Hè? Kijk, als, als ik uh, dus optrad uh, met de band en uh, ik was een beetje de, ja, de gangmaker, ja. dan kon je dus <laughs> niet verstoppen. Dus nee. Dat, uh, maar, uh, bij maar, de bij is het altijd. heel mooi om te zeggen nou die samenzang, maar verstoppen, dat kun je normaal, wanneer je ook veel, want wij zijn dus op straat begonnen, als straatband, bent, ja. dan kun je natuurlijk helemaal niet verstoppen. Dus elke uh, noot wie je zingt, ja, die moet toch wel klinken. Maar ja, en anders als je... worden je meerdere muzikanten ja. worden heel, heel boos. Maar als je, als je bij een koor zit. Ja. En uh, er zijn, stel je zit met 19 mensen in een koor. Ja. En er zijn 18 mensen die denken: Nou, ik moet nog zoveel zingen vanavond, ik playback dit nummer even mee. Nou, nee, nee wanneer je dus zelf uh, voelt ja. dat je met, qua stemhoogte bij dat nummer niet mee kunt. Nee, oké. Okay. Dus niet allemaal pre-bekken. Nee. maar gewoon je voelt op een gegeven moment, want hebben, we hebben ook wel eens geprobeerd dat er een zangeres er zo bij kwam en dan soms, dan wou je met haar een nummer zingen, ook van, je hebt van David Bowie toen met, uh, dat is ook zo'n prachtig nummer, maar dan heeft die zangeres vaak zo'n hoge stem en jij moet er dan net onder gaan liggen, ja. onder die stem, maar dat... Dan zing je vaak weer net niet laag genoeg. En met het horen kun je niet bij. En ga je toch meezingen... Dan heb je na één nummer... Is jouw stem kapot. Ja. Ja, en, en dat... de, dan moet je sinaasappel... Oh nee, een citroen en, eten. Ja, nee, en dat helpt dus. Want ja, ik zeg al... Ik heb uh, dikke dertig jaar... En ik heb ja. het uh, natuurlijk op straat ontzettend veel ervaren. Ik heb ook wel sap Dat helpt dus ook wel. Oh. Maar de... Uh, die bij twee koren zit, dat haar dirigent opnieuw een stemtest afneemt. Of dat ze dus dat, ze was geloof ik alt, of die partijen wel kan zingen. Ja, inderdaad. Nou ja, Het gaat niet om haarzelf, maar om een collega. Maar misschien dat die gewoon een, steeds een beetje te hoog moet. Kijk, schorzen hebben allemaal wel en kijk, ik, ik, ik maakte ook altijd een nummer en ik zal het nou niet hier door de telefoon doen, want dan val je misschien achterover, maar ik had ik altijd heel veel stemgeluid bij nodig. Dat was het nummer, nummer toen de tijd van Ivan Heren en dan begon ik, frrrr, frrrr. En dan was ik heel enthousiast, ja. maar dan uh, had ik dan de vol nummer, denk ik, oei. Oe, oe, oe, oe, oe, oe. <laughs> maar ja, dat komt dan door het enthousiasme omdat je ook op straat moet je het publiek naar je toe halen als je ze eenmaal bij jou hebt. Ja. Yeah. Dan speelt dat ontzettend lekker, dan wat je gedragen. Maar je moet wel een beetje eens aan de weg timmeren. Maar wat is Albert, wat is dat voor nummer dat het je... nou, doe, doe dan schoonwijverke. Je oh. bent dat je geen ziet. Ja. Je kunt zien hoe jij mij ziet. Oh. Tot en mij, tot en mij. Leuk. Ja dat was van Ivan Helen. Ah. Is later is die uh, voor de revue gaan werken, maar die heeft een paar. En dat nummer is wel heel bekend geweest. Ik zal eens even kijken of die erin staat. Ja, dat, dat is dat wel even echt leuk. Een publiekstrekker, want ik zing het af en toe nog wel eens bij het publiek. Even kijken hoor, want het is... Um... Het is een Belg. Ja, maar ik kan, ik kan niet in de computer zoeken op Belg, hè. Dan dat, <lacht> <lacht> <lacht> krijg ik het hele repertoire van Clouseau, wat ik op zich ook niet erg vind. Uh, even kijken, want hoe heet dat nummer? Hij is gewoon bijveke. Ja, ja, maar hoe spel je want dat oh? Ja, Ivan ben ja, Heerlen is wel bekend geweest. Ik weet niet, niet of die nog zingt. Maar die is okay. op zich, dat was in de jaren zeventig. Oké. Okay. Ja, ik, ik ken het nummer, dat is leuk. Ja, oh, ja, ja dat is echt het... leuk voor het publiek wel. Hoor. Maar ik heb het... ook wel eens een dame dan omdat hij daarmee moest spelen. Maar dat was wel eens moeilijk. Ja? Want, ja, dan roep je van, doe het dan. Maar ja, dan deed ze, dus, deed ze dus niks. Maar ik heb ook een keer gehad, die de vlegenheid toen speelden wij op, op zo'n boot uh, van Groene Kruis, geloof ik. En er was een zus. nou, die sprong bijna boven in de nek. Dus daar werd ik helemaal <lacht> verlegen van. Dus, maar dat zijn leuke dingen. Ja, precies. David. Zo <lacht> maak je wel wat mee natuurlijk. Als ja, je ja, dat... ja, ja, ja. En, en op straat, daarom zei ik het ook, ook uh, dat heb ik dan ervaren... Op straat leer je het meeste ook met jouw stem. Want de tweede keer laat je het wel om met, meteen al heel enthousiast te beginnen. Want het publiek beïnvloedt je. Maar dan ga je doseren. doseren. Ja, ja. ja maar, maar sommige mensen die hoeven dat niet. Hè? Die, die kunnen de hele avondvolume geven. En sommige mensen moeten... Ja, maar toch, te, die nemen dan ook lange pauzes. Kijk, toch geef jouw stem. Maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste dat... Zeg maar dat het, het, het, het akkoord gericht is naar jouw stem. Ja. En dan kun je natuurlijk heel wat nummers zingen. Want kijk, wij speelden ook best wel... Want we hebben ook al gehad over de hele zondagmiddag ergens spelen. En dan moet je toch echt wel uitkijken. En vooral ook bens. wij doen dat dus niet. Ik zou het nou ook niet, geen zin meer in hebben. Maar die met een carnaval of met een kermis... drie avonden tot midden in de nacht spelen. Ja. Ja, nou dan ja, ja, ja. ook heb ik pas gemerkt met die muzikanten. Die zijn aan dinsdagsavonds, als de carnaval is afgelopen. dan zijn ze toch wel helemaal kapot en schor en hees. Ja, ja, ja. ja hoe zou met echt, die, met echt, die echt, die Ivan, dat uh, met die werk. Ivan gaan als die eens een keertje drie snappels op een avond heeft? Wat bleef? Had. Nou als, die nou, als die drie keer dat nummer, dat schoonwijverke moest zingen, die Ivan. op een avond. Ja, dat zou dan wel lukken, maar dan moet, dan moet ik zelf mee intimmen. Ja, oké, okay. Dat moet je een beetje rustig gaan. Dus hey, weet je waarom ik zo lang wanneer zit te zoeken? Mijn maat zo begint oh. om 11 of half ja. 12, hij voelt ja. de stemming dan aan. En dan zegt hij dat al tegen mij, Albert, we gaan naar België wel. Hoor. Mm -hmm. Kijk, en dan kan ik me laten gaan, maar ik denk ik mag bijvoorbeeld dezelfde avond nog twee keer Dan, ja. doen, dan is mijn stem kapot. Ja. Hey, weet je waarom ik zo lang zit te zoeken, Albert? Ja. Het nummer heet de Wilde Boerendochter. Ja. Daarom ja. zat ik even te, even ja, te zoeken Ja, maar dat zal ik je vertellen. Van hem ja. heren, dus. Ja. Het is gewoon maar André van Duin heeft het toen in Nederlands gemaakt. En toen heette de Schone Boerendochter. Oh. De Wilde Boerendochter. Dan oh. doe het, dan doe het, dan doe het. Dan. Ja. Oh, maar Goed. dan hoop ik niet dat ik de André van Duin versie heb. Nou ja, dan. Ik vind al uh, bewonderenswaardig dat je dat gaat opzoeken. Dus, ja. Uh, ja, dat vind ik ook. Dat, dus, dat, vind, uh, ik, dat vind ik ook. Goed, maar in ieder geval voor Anneke, dus. De collega moet uh, wat meer doseren. En oppassen dat ze niet te hoog gaat. Ja, vaart. en dus bij het tweede koor: dat ze ook even met de ja. dirigent moet praten. Of ze, want ze, omdat ze daar andere partijen zingt. Ja. Of ze dat wel kan met haar stem. Ja, oké. Okay. Want daar weet ik zelf dan uit ervaring. Ik heb wel eens geprobeerd met een zangeres. Maar dat lukte gewoon niet. Je zingt, of ik zong mijn hele stem. Kapot. Ja. Ja. Nee, het is duidelijk. Dankjewel, Albert. Graag gedaan. En uh, uh, geniet ervan, hè? Want ja, ik, ik, ik draai teken, dit plaatje hoor. nu ook helemaal voor jou, hè? Ja, dankjewel. je wel. Oké. Okay. Dag. Doeg. De midden in de Vlonders, Weggestoken. Tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in allemaal kleine boerderijtjes.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 En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hé, hey, schoenvijverken, gewittige heren, zie. Laten we zien hoe geren al ga maar zien. Hé, hey, schoenvijverken, gewittige zie. Laten we zien hoe geren al ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij tot nacht. tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met allerlei kracht. Doe tot hem, doe het tot schoonvijfgen. Schoonvijfgen. hem, tot ja, hem, tot hem, tot hem, tot geweld, dat valt het hem, niet hem, En hem, tot hem, tot hem, tot Begint dat opnieuw? Ruon schiet de vier. Ze moeten daar hier stil nemen. Ze wil er dan de En dan ispert hij hier stil. Maar zijn vier, dat is gewoon niet te zien. En als de Javus voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht op branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheer, verheer! Hey, schoenbeviggen, ge de dat zie. zien hoe geren dat ga maar zie. hey, heren, zie. zien. Hé, schoenbeviggen, ge weet dat je zien hoe geren dat ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kraan. Schuwveken, schemwijven. En de Jorn geef erbij. En zo wiert zij 29 in zijn hier van de messen, al je de velden op mijn welen. en een zakur. dat is nee of dat is nooit paasij. En iedere tenen en is hij zei: zie ja, je Ik heb er een liedje voor hem op. Hey schoonvijverken, ga witte Zie, laat ik je ziet. Laten zien hoe oh heren dan gaan maar zien. Hey schoonvijverken, ga witte Zie, laat ik je Laten zien hoe oh heren dan gaan maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden na. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, met mij, tot Doe het dan, doe het dan, mij, tot Hij tot tot <tiltroos> Ja, en als Albert om omvraagt, dan draaien we hem natuurlijk gewoon. De wilde boerendochter. En ik heb me inmiddels via de chat laten vertellen... dat de uitvoering van André van Duin de Tamme Boerenzoon heet. En het was natuurlijk Ivan Heijlen. Um, even kijken, ik zal het nummer nog een keer noemen. Waar we vannacht een beetje toe veroordeeld zijn. Want de telefooncentrale werkt niet. Maar één telefoon hebben we aan de praat gekregen. En die kun je bereiken via 035 623 7292. Dus 035 623 7292. Frank, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Dag. Ik had een uh, hele aardige vraag. Waarom zijn vrouwen. Bang voor muizen. <laughs> ik heb nog nooit een man op zijn zien springen voor een muis. Oh jazeker zeker wel. Nou, ik niet. Maar vrouwen die gaan de lucht in hoor, voor een muis. Ja, ja, ja. ja. En ik heb dezezelfde vraag ooit een keer bij Karel van den Graaf gesteld. <laughs> 25, 26 jaar geleden. Ik wou dit zeggen, het moet lang geleden zijn, ja. Ja, dat was. Uh, 035 uh, 23, 23 12 45 Moest je toen zo, bellen. Zo, wauw. Ja. Hoezo weet je dat nog? Ja, het ja, schiet me zo te binnen. Nou, zeg het nog en, eens dat nummer. No, dat was toen uh, 035 23 12 45. En er kwam een antwoord van een vrouw, wow. en die was uh, geboren op 23 12 45. Nou ja. Ja, dat is echt. GELACH <laughs> En, en, en uh, uiteindelijk wist die mevrouw het ook niet. Oh, maar die maar, denkt, kom, ik ben geboren in een telefoonnummer. Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is heel lang geleden. Ja. En, uh, ja, maar nogmaals, ja, vrouwen zijn heel bang voor muizen. Ja. En, uh, ja, ah, maar niet heeft... alle vrouwen zijn bang voor muizen. Nee, nee, klopt. Maar, nee, dat maar is, uh... het waarom? Ja, het, het is wel grappig, want ik, toevallig had ik het er vanda of vandaag, gisteren... Nou ja, in ieder geval had ik het er heel, heel recent nog over. Omdat ik... Ik word namelijk zo ja, bijna spastisch hysterisch van spinnen. Ja, klopt. En ik heb dat dus bij muizen helemaal niet. En er zijn ook inderdaad, meestal zijn het vrouwen, maar mannen hebben het ook... Die, okay. die, die, die, zo, die zo, ja... Dat je, dat je bijna je lijf niet meer onder controle hebt. Dus dat je, dat je, dat je ook met dingen gaat gooien en zo. Is het zo? Ja, je, een soort uit de reflex. Maar, maar dan denk ik ook: waar is dat goed voor? Ja. Want heel vaak zijn dit soort dingen te verklaren uit de natuur. Van ja, als we een leeuw zien, dan rennen we weg. Of als we. Uh, uh, uh, ja, als het onweer, gaan we plat liggen, dat soort dingen. Een leeuw is natuurlijk uh, vrij groot. Maar een ja. muis is zo'n klein piep. Klein. En uh, ja, ja en vrouw, dit... vrouw hoorde hysterisch van. Ja, dat gebeurde mij dus van de week dat er een spinnetje naar beneden kwam zetten. En dat ik dus inderdaad... alle ah, hem weg, alle hem weg, alle hem weg. En uh, dat, dat we het erover hadden ja. van dat sommige mensen zo reageren bij een muis. En dat, dat doe ik dan niet. Maar ik kan... Het rare is, een muis, daar kun je nog bang voor zijn dat hij je bijt. Want muizen, of in ieder geval ratten, kunnen echt gemeen bijten. Ja, ratten wel, muis niet. Ja, maar nou, muizen, nee. ik heb zo'n, hoe heet zo'n, een dwerg. Nee, niet een dwerghamster. Een woestijnratje gehad. Nou, die kon ook venijnig je ta zijn tanden in je vinger zetten hoor. Oké, okay, maar ik denk dat een de muis, ja, die bijt hooguit in kaas. Oh, ja. Hooguit. Nou, ik zit de laatste tijd veel Tom en Jerry te kijken. Dat is ook een linker, linker gast, hoor. Die Jerry. Echt is wel leuk. Ja, gevaarlijk. Maar waarom, waarom, nou, waarom, waarom vrouwen nou zo uh, ja. hysterisch daarvan worden? Geen idee. Ik weet het niet. Ooit toen ik nog in een studentenhuis woonde, kwam mijn kat een keer thuis met een hamster. En dat, mm. dat gaat me nog steeds aan het hart. Want ik denk, er is dus iemand die s'avonds thuis kwam... En even de hamstergedag wilde zeggen. En dus alleen nog maar de sporen van Kruimel de kruimelde Kat zag. Die die hamster uit het hokje gevist heeft, ja. denk ik dan. Hamsters zijn dol op hamsters. Man. Ja, maar die hamster die, die liep dan bij ons door de kamer. Want hij leefde nog. En dat, ik, ben, ik ben helemaal niet bang voor hamsters. Maar omdat hij dan zo onverwachts. Zo, een, een kan Weet je dan in een soort schrikbeweging. Spring je ervoor opzij, maar het is niet dat ik nou dacht van... oh, ik word aangevallen door een hamster of zo. We hebben het laatst nog een keer meegemaakt. Een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, poetshulp en die echt... er komt zo'n zo, zo, zo, zo, zo veldmuisje, ja, ja. heb je, die komt in. En ja, echt half meter omhoog. Ja, ja het, is, het is volgens mij de onverwachte beweging. Of misschien dat het nog van vroeger komt, omdat we bij ratten toch echt wel... Uit de buurt moesten blijven. Ja, en maar het is heel grote hoor. Ik bedoel, heb ik was eens rand ja, in ja. de kelder vroeger gehad, maar dat is ja. toch een ander pakje aan, een muisje. Ja, ben je, waarom, ben je ook ba niet bang voor honden of poezen of uh, koeien? Uh, nee, ik ben nergens bang voor. Nee, uh, <laughs> ja, dan krijg je dat. Nee, maar ik, het is wel een goede vraag waarom, waarom vrouwen of nou, vrouwen en sommige mannen bang zijn voor muizen. En. Uh, Roep Karel van der Graaf op als hij nog luistert. Ach, dat zou leuk zijn. Ja, ik weet zeker dat hij niet luistert, maar dat ik, voor mijn beeldvorming, ja, ik heb, ik heb nog een tijdje voor Karel mogen werken en het is zo'n leuke man. Dus het lijkt me nu een heel ja. grappig idee dat hij in zijn badjas, met een sigaar, ja. zit hij zo een beetje zit hij naar dit programma te luisteren, omdat hij denkt, dat heb ik vroeger nog gepresenteerd, 25 jaar geleden. Dat weet ik nog, toen ging het over die muis. Ja, het is zo lang geleden. Maar heb... Hoezo weet je dat allemaal nog zo goed, Frank? Ja. Geheugen? Geen flauw idee. Ik, ik, ik naar jullie even te luisteren. Het is geen flauw idee. Het schomen zo te winnen. Ja, nou prachtig. Met dat nou, bel vooral niet naar 035 23 12 45. Maar wel naar 035 komt hij weer hoor. 623 7292. Dus 623 7292. Ik ben Frank, ik ben helemaal blij dat ik het eerste uur in ieder geval doorgekomen ben met een halve telefoonlijn. Nog drie uur te gaan. Dus ik zeg het gewoon nog een keer. 035-623-7292. Onder andere als je een antwoord weet op de vraag waarom vrouwen en sommige mannen bang zijn voor muizen. Of als je Karel van der Graaf heet en denkt van, hé, hey, daar heb je Frank weer. Ik bel hem even. Nou, 25 jaar. Ja. ja we, blijf, blijf, blijf luisteren, Frank. Ja, het gaat heel goed. Dankjewel. Goeiedag. Tot over 25 jaar. Dag. Tot 035 dus en dan 623-7292. Tot zo naar het nieuws.